Dat betekent dat de Fransman iedere 15 à 30 minuten wordt gecontroleerd. Verder heeft hij een trainingspak gekregen en schoenen zonder veters om het risico te beperken dat hij zichzelf ombrengt. Stroskaan zit sinds zaterdag vast in New York en zou geprobeerd hebben een kamermeisje van een hotel te verkrachten. Talkshowpresentatrice Oprah Winfrey heeft vannacht haar laatste twee shows opgenomen. De Amerikaanse televisiediva wordt daarin uitgezwaaid door sterren als Tom Cruise, Tom Hanks, Beyoncé en Madonna. Ook 13.000 fans waren naar de laatste opnames gekomen... die in een stadion in Chicago plaatsvonden. Overal waren dozen met tissues klaargezet voor de onvermijdelijke tranen. 25 jaar lang maakte Winfrey een talkshow die over de hele wereld werd uitgezonden. Ze ook tientallen miljoenen kijkers per aflevering. Winfrey bouwde in de loop der jaren een zakenimperium op... met de productie van films, tv-series en een tijdschrift. Volgens zakenblad Forbes is ze een miljardair... Opa's laatste talkshows worden volgende week uitgezonden. Het weer het is een graad of 10. Het is nevelig met lokale mistbank. In de ochtend is er vrij veel laaghangende bewolking. Later breekt de zon door. In de middag in het oosten een lokale bui. Het wordt 17 graden in het noordwesten en 20 graden in het binnenland. Dit was Haag Journaal. Dit is Radio 1. WNL. Wakker Nederland met Bastiaan Nachtegaal en Camran Oela. Goedemorgen, het is woensdag 18 mei. U luistert naar het laatste uur van Nu Al Wakker Nederland. En komend uur hoort u. Afke Schaart van de VVD, met wie we het Belmen register evalueren. Hoe het gaat met de verzorging van Bokito, precies vier jaar na zijn ontsnapping. En blikken we vooruit op een nieuwe examendag met scholierenorganisatie LAX. Maar we beginnen met Politiek in de Studio. Ja, ik ben liberaal en sta voor duurzaamheid. Met die slogan deed René Leegte vorig jaar voor de VVD mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. Inmiddels is hij Kamerlid en zit hij bij ons in de studio. En we praten het komend uur met hem over onder andere duurzaamheid. Goedemorgen meneer Leegte. Goedemorgen. Uh, we gaan het straks met u uh, hebben over de inhoud uh, en allerlei onderwerpen. Maar eerst zijn we benieuwd naar wie er precies voor ons zit. Uh, uh, vertelt u eens, hoe bent u in de politiek verzeld geraakt? Ja, ik ben in de politiek verzeld geraakt omdat ik na mijn afstuderen ging werken voor Frits Bolkestein. Dat was in het eerste paarse kabinet van 1994 tot 1998. Ja, en als je dan één keer die kamer rondloopt en, en, en geraakt raakt door die politiek, dan laat je dat niet meer los. Nee, en u wist ook meteen dat dat bij de VVD moest zijn? Ja, ik, ik, ik, ik ben een liberaal in hart en lier, in nieren. Ik, ik vind echt, dat het gaat over verantwoordelijkheid van mensen. Je moet een beetje argwaan hebben naar een staat. Die moet vooral niet te groot worden. Mensen kunnen heel veel zelf en meer dan ze vaak zelf denken. Maar u zegt, ik ben liberaal en sta voor duurzaamheid. Um, ik denk dat GroenLinks dat ook heel graag wil roepen. Nou, niet dat ze liberaal zijn. Uh, maar ze zeggen wel... Oh, ze geven wel... daar een andere invulling aan, geloof ik. <lacht> nee, maar ze zeggen wel dat ze groen zijn. Ja. En uh, daar verschillen weleens van mening. Kijk, de VVD zegt dat je normen moet hebben... En zij kiezen voor technieken. Dus wij kiezen voor duurzame energie en zij kiezen voor windmolens. Ja. En dat is, dat is eigenlijk het grote verschil. We gaan het er straks inhoudelijk nog verder over ja. hebben. In 1994 ging je werken voor Bolkenstein. In, in de periode tot en met 1998. We maken even een grote stap. Vorig jaar verkiezingen. U stond op plek 32. De VVD ja. haalt 31 zetels. Ja. Formatie kon er niet snel genoeg aan, lijkt me. Ja, kiezen inhoud stemlegte was mijn slogan. Maar dat was onvoldoende om inderdaad met voorkeurstem in de Kamer te komen... Maar als je dan de eerstwachtende bent, ja, dan weet je dat het eraan zit te komen. Dus uh, dan heb je een soort gekke zomer, want je volgt zo'n formatie op afstand. En ja, je weet dat het gaat komen, maar wanneer is dan die vraag? En uiteindelijk was dat 26 oktober uh, vorig jaar. Maar hoe kan je die tijd overbruggen dan? Hoe heeft u dat gedaan? Heeft u uw werk gewoon aangehouden en uh, gehoopt dat het niet altijd abrupt kwam? Ja. Nee, ik had een eigen bedrijf en uh, toen ik me natuurlijk gekandideerd heb... maar dat, dat is een vrij korte periode omdat het kabinet gevallen is... heb ik met mijn partners afgesproken dat ik uh, dus zou vertrekken. Want wat voor bedrijf had u? Ik had een publieke vers- en communicatiebureau. Oké. Oh, dat kwam er goed uit ook dus. Dus dat, dat kwam goed uit. Dus ja. Uh, uh, ja, toen hebben we afspraken gemaakt, toen heb ik mijn aandelen overgedragen... en toen heb ik nog wat klussen afgerond, vakantie genomen en uh, uh, begonnen. Ja. Maar, en heeft u al spijt? Nee, ik vind het fantastisch. Ja, waarom? Omdat het, uh, uh, het, het gaat echt ergens over en je kunt het verschil maken, merk ik. Dus het, het, het op een aantal leuke dossiers, duurzaam inkopen, uh, hebben we nu omgegooid. Uh, dat gaat anders dan het was, dat waren afvinklijstjes. En het gaat nu weer echt over duurzaamheid. Ja. Dus het zijn echt leuke dingen die we, uh, en grote veranderingen die we doen. Want u had u in die campagne al duidelijk die duurzaamheid voorop En U heeft uiteindelijk ook de portefeuille gekregen. Ja. Vaak hoor je juist mensen die een hele andere portefeuille krijgen dan wat ze willen. Is ja. dat bij u gegaan? Ja, daar ben ik ontzettend blij mee. Dat Stef Blok uh, heeft gezegd van René, doe milieu en energie. Om daarmee consistentie in het beleid uh, ook rondom duurzaamheid te geven. Uh, ja, en dat is natuurlijk een extra cadeau. Dat je inderdaad dan ook zo'n portefeuille krijgt die je graag wilt. Dat is natuurlijk, wordt natuurlijk altijd geprobeerd. Maar ja, met 31 mensen uh, kan dat niet altijd. Dus ik heb in die zin geboft. Ja. Nou, straks gaan we het hebben met u over duurzaamheid... en onder andere over gasopslag onder de grond... en wat u daarvan vindt en wat de VVD daarvan vindt. VVD-kamerlid René Echter. We gaan het eerst hebben over de kranten, want het is een nieuwe ochtend... en dus ook nieuwe dagbladen bij u door de bus. Krimeren of begraven, veel meer keuze lijkt er niet te zijn in de uitvaartwereld. Maar toch heeft de Telegraaf nog een derde optie gevonden. Een galerijgraf. In het buitenland zijn de bovengrondse graven in de muur al veel te zien... maar in Nederland bestaat het nauwelijks. Maar er gaat verandering in komen... Want in het bovenwereldse bovengronds blijven... en niet aangevreten worden door beestjes, dat zien veel mensen wel zitten. De Telegraaf sprak twee Limburgers die een particuliere begraafplaats runnen. Het blijkt een waar zaken die ook te zijn. Ze spreken trots over een nieuwe concept... en vertellen over de toenemende populariteit van hun begraafplaats. Zo liggen de twee Maastrichtse slachtoffers van het vliegtuigongeluk in Tripoli bij hun in de muur.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 En dat vindt Van der Grijp geen erger dan de sigaretten die Janssen graag rookt. Hanske junior denkt dat er in kleedkamer 2 wel een rookruimte te bouwen is. Daar kunnen Janssen en Johan Cruijff dan gezellig met z'n tweetjes roken. Terwijl Nederland aan het ontwaken is... begint er ook een hele aparte categorie mensen te ontwaken. Namelijk zij die examen moeten doen. Uh, de, het is weer een volle gang. Straks gaan we het er uitgebreid over hebben... over de klachten die Laks allemaal binnen heeft gekregen. Maar eerst muziek. Het gaat over uh, emigreren. Dat is dus in ieder geval niet wat, uh, wat dikke Teet Theo Jansen gaat doen. Die mag naar Amsterdam. Helemaal vanuit Twente naar Amsterdam. Uh, maar het goede doel die maakte er wel muziek over. Nu op Radio 1. Hij wou ineens gaan emigreren. Had het hier helemaal gehad. Bij zijn dertigste parkeerbon Was hij het in een klap zat Zijn vriendin zag het niet zitten Ze zei, je lijkt wel niet goed wijs Maar die had gemakkelijk praten Ze heeft niet eens een rijbewijs Ze wou zo toch graag met hem trouwen Omdat ze zoveel van hem hield Door een zo'n lullige parkeerbon Met haar hele toekomst gewoon ze gooien zelfs haar lichaam in de strijd. Ze kreeg van hem alleen een afscheidsoen. En daarna, daarna was ze een kwijt. Ze gaat niet mee naar Australië, daar past het van de schorpioenen. En in Afrika is het te heet om zelfs maar te zoenen. Ze gaat niet mee naar Azië. Daar werk je tot je bent gesleten. En ook Amerika is niks, want daar moet je zoveel eten. Zo'n heerlijk bruin broodje kaas, dat gaat iets morgens wel missen. En natuurlijk in het voorjaar, overal Narcisse. De zomerse terrassen en de droge winterkou. Maar het meest nog, het allermeest van alles, mist die straks natuurlijk jou. Ze bouwt zo toch erg met hem trouwen, omdat ze zoveel van hem hield. Door een zo'n lullige parkeerbom, werd haar hele toekomst overnieuwd. Hij was niet om te praten, ze gooide zelfs haar lichaam in de strijd. Ze kreeg van hem alleen een afscheidsoen en daarna, daarna was ze een kwijt. Ze gaat niet mee naar Australië, daar barst het van de schorpioenen. En in Afrika is het de heet om zelfs maar te zoenen. Ze gaat niet mee naar Azië, daar werk je tot je bent versleten. En ook Amerika is niks, want dan moet je zoveel eten. Zoals u van ons gewend bent aan het begin van twee uur van Nieuw-Wakker Nederland. Muziek van eigen bodem. Deze week het goede doel met emigreren. Voor 205.000 middelbare scholieren is het deze week peentjes zweten. De eindexamens zijn in volle gang. En dat betekent met 100 schoolgenoten zenuwachtig pennen in de gymzaal. Vandaag staan Nederlands, Biologie, Kunst en Wiskunde 2 op het programma. Ja, en bij examentijd hoort traditiegetrouwd ook het klagen. En zelfs ieder jaar kunnen ontevreden scholieren terecht... bij het Landelijk Actiecomité Scholieren, het LAX. Aan de telefoon Janine Drijver van het LAX. Goedemorgen, Janine. Goedemorgen. Hoeveel klachten zijn er al binnengekomen vandaag? Ik heb net even gecheckt, want het is natuurlijk alweer een tijdje geleden dat ik gekeken heb. Ja. En op dit moment zijn we op uh, 23.000 klachten. Ja, ik ben al de hele nacht uh, wakker om het programma voor te bereiden. ik heb het ook een beetje ja. bijgehouden. De hele nacht komen de klachten. Ja, nee, ik denk dat uh, sommige mensen die toch niet kunnen slapen... en dan straks uh, ook dingen komen invullen. Maar misschien <laughs> heb ik dan de oplossing van de klachten. Ze moeten gewoon uh, goed slapen voordat ze een examen hebben. Nee, ja, dat is sowieso. Maar uh, vandaag zijn het natuurlijk ja, biologie en wiskunde voor HAVO uh, en VBO. Dus ik kan me voorstellen dat heel veel kandidaten ook vrij zijn vandaag. Mm -hmm. Dus uh, ja, misschien dat ze daarom wat langer wakker blijven. Nou doen er 205.000 scholieren examen. Um, er zijn al een goede 23.000 klachten binnengekomen. Dus ongeveer 1 op de 10 is aan het klagen blijkbaar. Ja, dat klopt. Kunnen ze niet ja, beter gaan leren of zo? Iets, nee. iets anders dan op internet hangen? <lacht> Inderdaad, beter gaan leven. Want ja. Uh, ja, wat ik ook heel veel op internet langs zie komen, is uh, ja, allemaal klagen bij het laks, want dan gaat de norm omlaag. Maar uh, zo werkt het helaas niet. Um, want nou ja, goed, we kijken zelf natuurlijk ook wel naar het examen. En als er bij elk examen zoveel binnenkomt, dan uh, scheelt dat natuurlijk ook wel weer. Um, ja, goed. Maar wat ik me eigenlijk dan voornamelijk afvraag. Kijk, ik kan me voorstellen, als je, dat gebeurt ook ieder jaar weer, als je een examen zit te maken en uh, naast een gymzaal waar je zo hard je best aan het doen bent, wordt een gebouw afgebroken. Ja, dat, ja. Wer dat werkt niet zo goed natuurlijk. Maar 23.000 klachten, zoveel dingen, gaan er toch niet mis? Nee, het gaat natuurlijk ook niet allemaal over dingen die misgaan. Um... Sommige dingen gaan ook wel echt over fouten in het examen. Uh, gisteren hebben we heel veel binnengekregen over dat examen theatekst, wat door een deel van de scholieren sowieso niet is gemaakt. Het is maar, tekenen, uh, handvaardigheid en techniek. Textiele werkvorming. Ja. ja. Maar goed, uh, ook een aantal scholieren die het wel konden maken en die aangaven dat er een Engelse bron in stond. Ja, goed, je mag natuurlijk geen Engels woordenboek gebruiken, dus. Uh, dat is toch een beetje een gekke situatie. En ja. ja, voor dat soort dingen uh, is het toch ook fijn om naar het laks te kunnen bellen. En hoeveel verandert er als jullie een klacht binnenkrijgen? Kunnen jullie echt wat betekenen? Ja, we kunnen zeker wel echt iets betekenen. Maar uh, wat ik net zo even zei, het gaat niet om de aantallen... maar het gaat echt om de inhoud van de klachten. Dus zeker over fouten zoals we gisteren binnen hebben gekregen... en dan klachten die daarover goed onderbouwd zijn... Uh, dat sturen we gewoon door naar het college voor examens. En uh, ja, samen kijken we dan uh, met een andere expert ja, hoe het precies met die vragen zit. Laten we ze en, even... uh, ja. en alle klachten over de moeilijkheid en de lengte, etc. Die nemen we mee in ons gesprek aan het einde van de examens met het college voor examens. En uh, ja, op die manier kijken we dus hoe de norm aangepast kan worden. En één ding is altijd zeker... In het leven dat is dat ieder jaar weer meer klachten komen dan het jaar ervoor, toch? Ik hoop natuurlijk van niet, maar uh, je denkt ja, goed, wel. We, nu, we hebben nu twee dagen gehad. En op 23.000, ik weet niet hoe het vorig jaar zat, maar uh, ik hoop dat we eronder blijven. Waar denk je dat het teller gaat uh, eindigen? Ik heb geen idee wat er nog binnen gaat komen. Nou, de examens gaan volop door. We zullen je ongetwijfeld volgende week even bellen voor een update. En uh, vandaag staan volgens mij Nederlands Biologie, Kunst en Wiskunde 2 op het programma. Uh, ja, Wiskunde B. Ja. Wiskunde B. Nou, we zullen zien hoeveel klachten daarover binnenkomen. Janine Drijven van het Landelijk Actiecomité Scholieren. Dank je wel en uh, succes vandaag. Ja, dank je wel. Bij ons in de studio zit nog altijd Tweede Kamerlid René nee, Leegte... woordvoerder Energie en Milieu voor de VVD. Goedemorgen, meneer Leegte. Goedemorgen. Als we het over uh, duurzame energie hebben... dan is kernenergie een belangrijk onderwerp. U pleitte deze week in de Volkskrant er nog eens voor... Uh, dat het de beste energiebron is. En u noemt uh, de discussie over uh, andere vormen van duurzame energie... Uh, eigenlijk hypocriet. Waarom? Ja, het, het, het, het lastige in de Nederlandse discussie over energie is... dat we met z'n allen vinden dat er meer duurzame energie moet komen... dat er meer alternatieven moeten komen voor olie, kolen en gas. En dat tegelijkertijd, als er een alternatief concreet wordt... dat iedereen tegen is. Not in my backyard, niet in mijn achtertuinsyndroom. Mm -hmm. Dat zien we uh, met de gasopslag in Bergen meer. Iedereen vindt die, die, die strategie van Zodatond is goed, maar niet in Bergen. Uh, iedereen wil windmolens, maar niet uh, uh, in Urk. En dat zet de hele discussie op slot. En ja, uh, ja daar erg ik me aan. Maar dat geldt toch voor alle vormen van energie? Of dat nou een kolencentrale is, een kerncentrale? Ik denk waarschijnlijk een kerncentrale nog veel erger... dan met een uh, windmolenpark waarschijnlijk. Nou ja, het wonderlijke bij kernenergie is dat juist in Borst gezegd... Laat alsjeblieft hier een nieuwe centrale bouwen. Want we hebben die techniek. We weten dat het veilig en betrouwbaar is. Ja, de mensen van de kerncentrale zeggen dat. Nee, ook in het dorp. Dus de PvdA-burgemeester in Borselen die pleit uh, om te zorgen dat snel die procedures doorgaan. Dus in Zeeland zijn mensen erg voor kernenergie. Die weten ook hoe dat, hoe dat zit. Die hebben verstand van die techniek. Mm -hmm. En daar is juist op de, de andere helft van Nederland tegen. Ze zijn er nou vertrouwd mee geraakt. Ja, die, die, die snappen ook dat het allemaal best meevalt. Je moet een beetje nuchter naar die zaken kijken. Ja, dat, uh, nuchter naar de zaken oh. kijken... het is op dit moment een beetje lastig... Uh, gezien wat er in Japan aan de hand is. Ik kan me voorstellen dat u nu niet echt fijn op gang kan komen... met uw uh, lobby voor kernenergie. Dan, nou ja. zal, dan zult u toch wat weerstand tegenkomen hier en daar onderweg. Nee, dat is natuurlijk ontegenzeggelijk waar. Maar we moeten niet vergeten dat in Japan was een natuurramp... de grootste aardbeving ooit en een enorme tsunami... Uh, daardoor zijn die kernreactors uh, beschadigd en het is niet andersom. Dat is bijna het beeld wat in Duitsland ontstaat: is dat dus door een kernramp daar zoveel mensen zijn overleden? Dat is niet waar. In Nederland weten we ook dat zo'n scenario zich niet voor zal doen. En intussen uh, uh, lopen we op een energietekort af wat onze voorstelling te boven gaat. We moeten echt alle zeilen bijzetten en kernenergie is nou de enige waarvan we weten dat het schoon, betrouwbaar en betaalbaar is. Om nog even bij Japan te blijven: het laat wel zien dat. Het kan misgaan. En ja. als het misgaat, dan zit je echt met gebakken peren. Ja. Met, met, met smeltende peren. Ja. Nee, dat, dat... dat blijft een probleem. en Of dat nou een, een aardbeving en een tsunami moet zijn... of dat er iets anders gebeurt. Ja. Dat, uh, hoe kunt u mensen daarin geruststellen... Nou ja, er zijn altijd risico's bij iedere vorm van energie. Er zijn altijd risico's wat je ook doet. Als ik in mijn autootje naar deze studio stap, dan neem ik het risico. Want ik heb een klein autootje uh, uh, ook met botsingen. Dus, dus we leven in een maatschappij waar risico's zijn. En het is aan de overheid om die beheersbaar te maken. En uh, we moeten dus controleren van alle incidenten die waar dan ook gebeuren. Van een los groefje ergens tot inderdaad een, een externe ramp als in Japan. Uh, maar neem niet weg dat het wel een veilige techniek is. En borsten is ieder twee jaar is er een revisie. Iedere tien jaar wordt dat ding grondig verbouwd... en, en, en tot de modernste standaarden veilig gemaakt. Ja, en dat is wel het soort beleid dat wij ook voorstaan. In de Kamer spreekt men ook over die nieuwe kerncentrale. Deze week is een gesprek geweest over een randvoorwaardenbrief. Ja. Waar moet zo'n kerncentrale aan gaan voldoen? Welke randvoorwaarden? Ja, de randvoorwaarden in het kort zijn gaan over de financiën... Uh, gaan over de veiligheid en gaan ook over de ketenverantwoordelijkheid... Want we vinden dat het uranium, dat moet wel op een goede manier gewonnen worden. Dus daar hebben we afspraken over gemaakt. De veiligheid, hij moet voldoen aan de 25% veiligste kerncentrales. En ook over de financiën is een afspraak gemaakt. Hoe je omgaat met schadeafwikkeling, mocht zich een incident voordoen. En hoe wordt daar omgegaan? Is de overheid daar verantwoordelijk voor? Dus ligt het dan weer bij ons als belastingbetaler? Nee, het, is voor een deel, het grootste deel, 700 miljoen, ligt bij de centrale zelf. En als het daarboven komt, hebben we nog een, een nationale garantie. En daarboven heb je nog 300 miljoen Europese garantie. En als het daarboven wordt, dan hebben we zo'n scenario. Dat kunnen we ons niet voorstellen. We moeten niet vergeten dat we voor kolencentrales en gascentrales... betalen we ieder jaar 100 miljard in een potje voor de CO2-uitstoot. Denk u dat de tweede kerncentrale er gaat komen? Ik denk het wel. Ja? Wanneer? Hoe lang duurt dat? Nou, Ik denk dat in 2020 zou die draaiende moeten zijn. En dan moet het nu worden besloten, want het duurt minimaal dan tien jaar om die neer te zetten. Nee, dan gaan we nu de randvoorwaardenbrief goedkeuren. En dan kan een vergunning aangevraagd worden. En ja. dan kunnen ze vanaf 2015 uh, gaan, gaan bouwen. bouwen. En waar, waar moet die komen? In Borselen. Ook in Borselen. Ja. Ja. ja. Nou, we gaan straks met u doorpraten. En dan gaan we het hebben over gaswinning en hoe dat dan precies moet worden opgeslagen. Um, maar voordat we dat gaan doen, gaan we eens even Europa induiken. Ja, want we blijven even bij uh, het kabinet Rutte 1... Uh, als het om kunst gaat, dan uh, staat dat kabinet niet heel erg goed bekend. Het staat vooral bekend om harde bezuinigingen. Daar waar het kan, moet iedere euro eraf. Tegenstanders van het beleid zeggen dat Rutte met de botte bel de cultuur een kopje kleiner maakt. Maar een goed cultuurbeleid hoeft niet duur te zijn... zegt deze 66 euro parlementaire Marietje Schaken. We hoeven niet meer geld uit te geven... maar we moeten ons geld wel op een andere manier uit gaan geven. Mevrouw Schaken, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het grote voordeel voor Europa als er één cultuurbeleid is? Nou, het gaat om het cultuurbeleid, wat er nu is, heel erg verdeeld is. Dus je hebt programma's als uitwisselingen voor studenten, kunstenaars, journalisten. Maar je hebt ook onderdelen van andere uh, beleidsterreinen, zoals ontwikkelingssamenwerking, of democratieprogramma's, of mensenrechtenprogramma's, waar cultuur een belangrijke rol in speelt. En eigenlijk zijn al die programma's nu erg versnipperd. En uh, in mijn rapport stel ik voor om die meer te stroomlijnen, zodat het efficiënter kan. En zodat er ook strategischer wordt nagedacht over cultuur in het gemeenschappelijke EU-buitenlandbeleid. Maar Europa is wel bezig met het gemeenschappelijk cultuurbeleid. Nou, er zijn al een heleboel uh, terreinen waarin cultuur een belangrijke rol speelt. Maar die zijn dus nu nog erg versnipperd. En daardoor zijn ze minder uh, effectief, of zijn we als Europa in de wereld minder effectief. En we moeten toch over onze positie nadenken. Als je toch die programma's hebt, dan wil je er ook wat uitkrijgen. Anders ga je er niet in investeren. Als we kijken naar onze positie in de wereld als Europa... en we zien hoe China investeert in cultuur, diplomatie... en de Verenigde Staten investeren in internetvrijheid en andere programma's... dan moeten we als Europa echt nadenken uh, hoe we ook onze eigen waarden... en onze rijke, mooie en diverse cultuur goed in die wereld kunnen vertegenwoordigen. En daarvoor zou meer stroomleiding heel erg helpen. Nou, laten we eens concreet worden. Wat uh, moeten we gaan doen om de Europese cultuur een beetje op een hoger uh, pitje te krijgen? Op een nou, dan moet het echt vanuit Europees niveau gedacht worden over al die verschillende programma's. En ja, wat meer doelgericht uh, die worden ingezet. Dus niet dat ieder uh, een verschillende kant op gaat... maar dat er wat hoofddoelen zijn en dat daar naartoe wordt gewerkt. Maar wat is uh, een voorbeeld is van die versnippering? Het is heel belangrijk dat uh, Europa een strategie op het gebied van internetvrijheid gaat ontwikkelen... Als mensen vrij kunnen praten, toegang hebben tot informatie, maar ook toegang tot alle culturele goederen die we, of komt eigenlijk zoals het nu heet, uh, in Europa hebben, dan uh, is het goed voor Europa, is het goed voor de ontwikkeling van markten en is het ook heel erg goed voor uh, mensenrechten en de vrijheden die mensen uh, kunnen verkrijgen door juist gebruik van nieuwe technologieën, maar die ook bedreigd worden door allerlei filter- en censuursoftware. En daar moeten we echt een actief beleid... om ervoor te zorgen... dat de kansen die nieuwe technologieën brengen... voor mensen benut worden... en ze niet worden gebruikt om mensen te bedreigen... of zelfs te onderdrukken. Ja, want we bewegen er net wel die andere kant uit. Want je had het al eventjes over die filters. Daar wordt het heel serieus over nagedacht... door het Nederlandse kabinet. Precies, en dat is een groot probleem. En daar verzet D66 zich ook erg tegen. Wij zijn voor een open internet... en tegen censuur. Uh, en je ziet ook dat dit kabinet aan de ene kant uh, stevige maatregelen wil inzetten... om bijvoorbeeld intellectueel eigendomsschendingen uh, en auteursrechtsschendingen uh, te beperken... en om allerlei uh, gedrag op te sporen. Maar aan de andere kant wel pleiten voor meer internetvrijheid in de wereld. En we moeten ook als Nederland in Europa en als Europa in de wereld... erg nadenken over onze geloofwaardigheid. En dat is weer een reden om eens alles op een rijtje te zetten. Wat doen we nou eigenlijk aan cultuur... En is het wel geloofwaardig als we aan de ene kant zeggen meer internetvrijheid... en aan de andere kant pleiten voor beperkingen en zelf opleggen van censuur. Als je uh, één, één gemeenschappelijk beleid wil hebben op dat uh, terrein, bijvoorbeeld op het gebied van internet... dan blijft je toch met het probleem zitten dat de kant die Duitsland op wil heel anders is dan de kant die uh, Italië op wil? Er zijn al plannen vanuit de EU om dat gemeenschappelijk aan te pakken, juist omdat je al... ...met steeds meer grenzen tussen Europese landen te maken hebt... ...en omdat het in ons eigen belang is. En ook omdat het in ons belang is om als Europa sterk te zijn als wereldspeler. Omdat we te maken hebben niet alleen met verschillen tussen landen in de EU... ...maar ook met concurrentie vanuit China, vanuit India, vanuit de Verenigde Staten... ...en andere opkomende economieën. Dus we moeten samenwerken. En er komen al allerlei ja, regels uit de EU die gaan over... Uh, fundamentele waarden, de interne markt en regels die we onderling hebben. Uh, D66 pleit er dus voor om die regels voor een open internet zo sterk mogelijk te houden. Omdat het ook in het belang is van uh, de handel binnen de EU en ook fundamentele rechten, dus eigenlijk de mensenrechten ja. voor Europeanen. Maar daar zijn verschillende meningen over. Maar er worden ook wel eens landen op de vingers getikt. Als het bijvoorbeeld gebeurde bij Frankrijk. Frankrijk had hele sterke, strenge. Wetgeving voorgesteld waarbij mensen eigenlijk vrij simpel van het internet konden worden afgesloten. Zogenaamde Three Strikes-wetgeving. Mm -hmm. En daar is vanuit Europa heel veel kritiek op geweest. En dat is vervolgens ook weer teruggetrokken. Ja, er is een uh, lijvig rapport over. Dat wordt vanmiddag gepresenteerd. Report on the cultural dimensions of the EU's external actions uh, van het Europese parlement door Marietje Schaken uh, wordt die gepresenteerd. Mevrouw Schaken, hartelijk dank. Ja, het is nou, vier minuten voor half zes, u luistert naar Radio 1. Nu al wakker in Nederland, straks gaan we het hebben over onder andere Bokito. Want het is precies vier jaar geleden dat hij ontsnapte. En hoe gaat het nu met Boquito? Maar nu eerst gaan we luisteren naar Gabriel Rios vanavond in De Melkweg. Nu al op Radio 1 met Gosboy.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 You show me where to get some belly eggs, or I'll be eating marrow straight from the bone. For the bone, for the bone, 'cause that's me. Those days had a coronary taste, falling from the tip of my tongue. Yeah. She was looking for a little fun, and me I was the only one. Oh, she said, big sewers full of little kids. West Side Story be the story, of bits that go high till they break the sky, make Bible stones seem old. And all that can save me is my own rabies, so I bite my own self and I quiet down like self again. All that can save me. Is my own baby, so I bite my own self, and I quiet down like self bombers. Boy, I don't scare, and I don't get no belly aches, and I'll be eating sparrows sitting on top of a tree. And as the day is go by, you show me where to get them belly aches. We're well, be here like pharaohs forever. Gabriel Rios, de Belg met Ghost Boy op radio 1. Ja, het is vrijwel half zes. En dus gaan we naar onze autoriteitsrecteur Anne de Jong met het nieuwsminuutje. De hele affaire rondom topman Strauss-Kaan... beïnvloedt niet alleen de IMF-directeur zelf... maar ook het kamermeisje dat zegt door hem te zijn aangerand. De vrouw houdt zichzelf angstvallig buiten de pers... maar haar advocaat heeft zojuist wel een interview gegeven. Hij zegt dat het leven van de vrouw sinds het incident... helemaal op zijn kop staat. Ze kan niet meer naar de werk of naar haar huis... omdat daar de internationale pers zich verzameld heeft. Strauss-Kaan zelf zit trouwens nog steeds vast in een New Yorkse cel. Hij is onder een speciaal toezicht geplaatst... zodat hij geen zelfmoordpogingen kan doen. En Al-Qaeda heeft een voorlopige opvolger aangewezen... voor de doodgeschoten leider Osama Bin Laden. Het is de Egyptenaar Saeed Al-Adel. Dat zegt tenminste een voormalig handlanger van Bin Laden... die nu tegenwoordig bij een Britse denktank werkt. Leden van Al-Qaeda hebben op internet geklaagd... dat de opvolging zo lang op zich liet wachten. En die hebben nu dus uh, ja, een nieuwe leider gekregen. En tot slot, Twitter die viert uh, zijn zoveelste feestje in uh, ja, een jaar volgens mij. Vanavond is namelijk het 300 miljoenste account geregistreerd. En daar hebben ze ook gelijk nog een onderzoek zoekje aangekoppeld en voor mij zit ik aan een tafel met allemaal twitteraars. Laten we even een kort rondje maken. Hoeveel followers hebben jullie? Ja, dat ga ik verliezen natuurlijk. Ja. ja eerst onze gast, onze Nee, ik ga dat Ik heb 1200 followers. 1200 followers? ik, ik heb er maar 420 of zo. Iets in de duizend. Ja. Onze, onze studiegast heeft de meeste ja. followers. Ja. Ja. Maar, maar, maar, kamerlid. Uh, Hoeveel heb jij er, Anne de Jong? Uh, niet getreurd er allemaal, Hoeveel want we, daar, jullie doen het ontzettend <laughs> goed. Uh, de, meeste followers, uh, de meeste mensen die hebben maar 18 followers en maar 25 mensen uh, die ze vol oh, okay. volgen. En ik zou het niet van jullie winnen. Dat nou, kan ik wel zeggen. Tot zover een vrij uitgebreid... Het Nieuwsminuutje. Ja, Nieuwsminuutje met Anne de Jong, onze directeur kan wat langer duren. Dankjewel, Anne de Jong, om al het nieuws van deze nacht weer bij te houden. Het kabinet ging gisteren akkoord met het opslaan van gas onder de grond in Bergermeer. Het moet de grootste gasopslaglocatie in West-Europa worden. Maar het verhaal krijgt nog een staartje... omdat die minister in de besluitvorming de Tweede Kamer links heeft laten liggen. We praten erover met onze studiogast van vandaag. Tweede kamer René Leegte van de VVD. Goedemorgen, meneer Leegte. Goedemorgen. Uh, minister Verhaag heeft op 29 april uh, zijn handtekening al gezet... voor deze gasopslaglocatie. Partij van de Arbeid, PVV en Partij voor de Dieren die zijn er boos over... Um, omdat de Tweede Kamer voor of niks is gevraagd. Vindt u, uh, kunt, kunt u zich er iets bij voorstellen? Nee, het is ook niet de PVV, maar de Partij voor de Dieren... en de Partij van de Arbeid inderdaad, die, die boos zijn. Ik vind dat onterecht, want uh, Vragen heeft een zorgvuldige procedure gevolgd. We hebben uitgebreid gesproken over deze gasopslag. We hebben daar duidelijke afspraken over gemaakt. Sterker nog, we hebben in de Kamer gezorgd dat... hoewel de gemeenteraad uh, in Bergen tegen die gasopslag is... toch ook de burgers die, die uh, mee kunnen doen in het convenant zoals het afgesloten met de omringende gemeente. En ik vind dat Vragen daar uitermate zorgvuldig heeft gehandeld. Maar dat zijn toch allemaal argumenten die je in de strijd gooit in de Tweede Kamer? Dat gaan we vanavond uh, dus ook doen. Ik vind het, ik vind het jammer. De handtekening omdat, is al gezet. Ja, maar dat was ook de afspraak. Dus er was een procedure die is afgesproken. Met wie? Uh, met, met de Kamer is, is afgesproken hoe wij in de behandeling betrokken zijn. En uh, je kunt zeggen, het is misschien wat snel gedaan. Het heeft misschien wat kort tijd gegeven als reactietijd tijd van de Kamer. Aan de andere kant, dat is ook een beetje ons vak. Uh, dat we vaak s ochtends nog niet weten wat we s'avonds doen. En uh, ik vind het een verkeerd signaal geven. Want het is net alsof je een soort hoop geeft aan Bergen... dat we de beslissing gaan omdraaien. Dat is natuurlijk niet het geval. Ja, want het wekt een beetje de indruk dat het vlak voor het reces... Uh, uh, even snel er doorheen gebeurt. Ik wil niet doorheen gedrukt zeggen, maar dat het even snel geregeld is. En dat na het reces iedereen het vergeten is. En dan is het allemaal uh, voor de bakker. Ja, en dat is natuurlijk, dat is natuurlijk een beeldvorm waar je tegen waar het lastig tegen is verdedigen. Maar ik vind juist bij Berg is een uitermate zorgvuldige uh, procedure geweest. Kijk, we moeten niet vergeten dat het dan jaar is. Was het dan niet jaar... op zijn minst een beetje onhandig? Nou, dat weet ik niet. Kijk, over vijf jaar is het slochterenveld leeg. Dan, dan, dan verliest dat zijn flexibele functie die het nu heeft. Dus we moeten andere plekken vinden om, om uh, voor de winter, als het koud wordt... dat je extra gas kan toevoegen op je net. Nou, daar is bergen geschikt voor. We hebben niet zoveel andere locaties. En is natuurlijk... Ja, dan kan ik me de emotie voorstellen als je daar woont. Maar als alle experts, uh, zelfs in, in, in MRT in Boston, aangeven dat het veilig is... ja, wie ben ik dan als politicus om te zeggen dat dat niet zo ja. zou zijn? MRT is een vooraanstaande universiteit in de VS die ab, onderzoek naar nou heeft gedaan, een ab, instituut. Absoluut, met vooraanstaande hoogleraren die dus alles weten over aardbevingen en gasopslag. Maar zou u bijvoorbeeld straks gewoon wonen in Bergen? Ja, uiteraard. Ja. U vindt het veilig genoeg om te wonen boven zo'n opslag? Met Het is precies deze vraag die ik ook aan die hoogleraar in, in Boston heb gesteld. En hij zei, ik, hij kent Nederland goed en hij zou onmiddellijk gaan wonen in Bergen. En de baas van Taka, die dat gas gaat opslaan, gaat ook wonen in Bergen. Het komt natuurlijk wel ook op een ongelukkig moment met al die bosbranden daar. Althans, ik kan me zo maar voorstellen dat mensen rare gevoelens krijgen bij een gasopslag in een gebied waar heel veel bosbranden zijn. Maar... Ja, maar aan de andere kant heeft al heel lang gas gezeten, dus uh, dat is geen zo probleem. Lopen dat is geen probleem. Later vandaag wordt er met de minister verder gedebatteerd over de gasopslag. Um, maar het is een drukke week voor u, want uh, morgen dan wordt er in de Tweede Kamer gesproken over het stimuleren van duurzame energie. Daar gaan we straks met u over verder praten. Maar dank voor nu in ieder geval. VVD Tweede Kamer, Kamerlid René Leegte. Het is woensdag en dat ze dachten dat de weekbladen uitkomen. Zoals u van ons gewend bent, hebben wij de allerbelangrijkste... alvast voor u doorgenomen, Bastiaan. Fransen maken zich druk om geld, Amerikanen om seks. Dat onderscheid wordt door de affaire rondom IMF-topman Strauss-Kaan... weer eens onderstreept, constateert voor Nederland. Eerder kwam de Amerikaanse president Clinton in de problemen... door een buitenechtelijke relatie. Seks dus. Terwijl Sarkozy onder vuur lag vanwege een vakantie... op het jacht van een bevriende industrieel. Dus geld. Borduren, haken en breien...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 Verder vertelt hij graag naakt door zijn huis te lopen, maar met de gordijnen dicht. Dat dan weer wel. Mark Rutte was zo openhartig tegen de FIFA toen hij nog een anoniem Tweede Kamerlid was... dat de redactie inmiddels alweer was, helemaal was vergeten. Totdat iemand van de Rijksvoorligingsdienst, de schrijfster van het stuk, datum dagelijks, vroeg... niet over het interview te beginnen. Dat hoefde de RFD geen tweede keer te zeggen. Het volledige interview deze week opnieuw in de FIFA. De essentie van mijn vak is dat je juist degene bijstaat die door iedereen wordt uitgekotst.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 Wel duurde sigaren voor René Vroger, want hij is de absolute grootverdiener onder de vier toppers. Revue zocht uit hoeveel miljoenen de glitterzangers verdienen. De netto-winst van de drie concerten volgende week in de Amsterdam Arena bedraagt ruim 1,6 miljoen. Toppers toppersmanager Benno de Leeuw verklapt dat het toppersconcert de landsgrenzen overgaat. Op dit moment worden de oriënteren, oriënterende gesprekken gevoerd in Engeland en Duitsland. Of Gerigor meegaan is nog niet duidelijk. Men is geïnteresseerd in het totaalconcept, al dus De Leeuw. Hij is niet alleen manager, maar ook nog mede-eigenaar van het concept. Hallo, dit is Gordon. Luisteren jullie ook al nu al wakker Nederland? Oh, ik moet er niet aan denken. Ik draai me nog even om. Nou, wij moeten er ook niet aan denken op dit tijdstip. jou te moeten luisteren, Gordon. Maar volgende week uitsluit wel in de Amsterdam Arena. Ons land ontwaakt op dit moment. Nederland stapt zo onder de douche en gaat dan ontbijten. Wekelijks ontbijten we mee met iemand die een bijzondere dag voor de boeg heeft. Vandaag is het precies vier jaar geleden dat ons land Bokito leerde kennen. De zilverruggorilla ontsnapt op 18 mei 2007... uit zijn onderkomen in Diergaarde-Blijdorp. WNL's verslaggever Casper van Rest ontbijt deze ochtend met Bokito's verzorger. Op deze vroege ochtend sta ik voor de poorten van Diergaarde-Blijdorp. Maar ik ga ontbijten met Ben Westerveld, verzorger van de beroemde gorilla... Bokito. Goedemorgen, Ben. Goedemorgen. Ja, hoe gaat het? Ja, prima. Ja? ja, een beetje vroeg nog, maar het gaat goed. Want ik zie dat je ontbijtje uh, gemaakt hebt. Wat, uh, wat hebben we allemaal vandaag? Nou ja, je ziet het allemaal staan. Uh, croissants, krentenbollen, gewoon brood, harde broodjes. Een uh, zacht gekookt ei, hard gekookt ei, thee, koffie. Dus uh, alles wat je wil. Lekker wilt. kopje koffie. Ja. En dat uh, ontbijt jullie altijd zo uitgebreid bij Blijdorp? Nee, nee, nee, nee. nee Dit doen we echt speciaal omdat jij hier uh, nu te gast bent. Ik voel me helemaal vereerd. Hé, hey, wat, uh, wat ga je vandaag doen? Nou ja, ik ben uh, hoofddierverzorger in diergaarde Blijdorp. En uh, dus een van mijn taken is dus uh, zorgen voor de verzorging van de primaten. En uh, dus onder andere ook van de gorilla's. Dus, en dus ook de hele belangrijke gorilla Bokito. Ja, nou ja, hij is voor ons net zo belangrijk als alle andere gorilla's en alle andere primaten. Maar het is wel een, een gorilla die iedereen kent. Hij is heel beroemd. Hoe gaat het met hem? Ja, het gaat heel erg goed met Bokito. Hij heeft zich ontwikkeld tot een fantastische familiegorilla. Hij heeft inmiddels drie jongen en de vierde staat te komen. Dus hij is erg goed voor zijn vrouwen. Hij heeft een, een jong mannetje bij zijn groep geduld die is geïntroduceerd daar. Dus Boquito is, is een fantastische gorilla. Zeg Ben, wat, uh, hoe ziet jouw dag eruit vandaag? Wat, wat, je bent, uh, het is nu heel vroeg, wat ga je vandaag allemaal doen? Nou ja, zoals ik zeg, ik ben dus verantwoordelijk voor de verzorging van de gorilla's. Dus ik ga straks met, uh, met de verzorgers uh, de, de gorilla's even bekijken. En dan, uh, ja, dan gaan we het apeneiland uh, schoonmaken. We gaan de gorilla's naar binnen halen. Want de gorilla's kunnen s'nachts kiezen of ze binnen of buiten willen zijn. Dus dan moeten ze nu even naar binnen. Dan worden ze allemaal even apart gezet en krijgen ze hun, uh, ook hun ontbijt. Dat is iets minder uh, luxe als uh, wat wij hier hebben. Dat is, bestaat uit uh, apenbrokken. Ze apenbrokken? Speciaal ontwikkelde brokken voor, uh, voor gorilla's zijn dat. Ja, echt, uh, daar zit dus eigenlijk alles in. Dat is eigenlijk basisvoedsel. Het is belangrijk dat ze dat eten. Dus dat krijgen ze individueel. En dan uh, maken wij het eiland schoon. En dan komt daar het voer op. En dan gaan ze weer naar buiten. En dan kunnen wij de binnenverblijf schoonmaken. En uh, dat is een beetje wat we gaan doen. Nou, ik stel voor dat we... Ik zie al die broodjes staan. Dat we er toch maar eentje nemen ook. Lijken. En dat is anders zonde. Ligt het hier meer? Dat kan het wel uiteindelijk naar de, naar de dieren natuurlijk. Of niet? Nou, ze hebben allemaal een heel uitgebalanceerd dieet. En uh, was is vaker veel uh, gezonder dan wat wij hier uh, eten. Ja, dus een broodje nee. met jam even naartoe nee, ga je, dat nee, kan niet. Nee, dat nee. kan echt niet. Nee, absoluut niet. Ik krijg je blazer als je dat doet. Ja, nee, gaan we ook niet doen. Dat <laughs> gaan, we, gaan we zeker niet doen. Hey, um, we zitten hier vandaag. Het is 18 mei. En dat is precies vier jaar geleden dat Bokita ontsnapte. Hoe was dat? Ja, dat is gebeurd. Uh, dat was natuurlijk een, een, een dramatische rampdag voor, voor ons. En iets wat we absoluut op dat moment uh, niet hadden ingeschat dat zoiets ons ooit zou overkomen. Dus daar uh, waren we natuurlijk behoorlijk uh, door verrast en uh, door aangedaan ook. Ja. Nou, dat snap ik, maar iedereen heeft de beelden gezien en er heeft de verhalen over gehoord. Maar hoe was het voor jou persoonlijk? Hoe was het voor Ben Westerveld? Nou ja, dat ook uh, eigenlijk wel wat ik zeg. Omdat je daar ook bij betrokken bent, bij de ontwerpen en het maken. En daar heb je dan toch een... Uh, ja, er is iets flink misgegaan. En dat had niet mogen gebeuren. Ik vind wel dat het redelijk... Dat de afwikkeling uh, goed is geweest. Dat we uh, de aap snel onder controle hadden. Want hij is verdoofd. Hij is verdoofd. We hebben Bokito nog. Dus ik ben heel blij dat, die, uh, dat bij dat die ene mevrouw uh, gebleven is. Uh, er zijn natuurlijk heel veel mensen vreselijk geschrokken. En daar hebben we ons... Uh, ook daarna nog ons uiterste best voor gedaan om al die mensen, de kinderen ook die niet meer durfden, om die op de een of andere manier weer naar ons toe te halen en uh, te begeleiden dat het allemaal weer wat, uh, ja, dat ze daar zich toch weer wat prettiger bij uh, voelden. Maar dat is wel allemaal gebeurd, dus dat is, ja, dat is natuurlijk een verschrikkelijke dag geweest. Dus we hebben ook Bokito in een uh, situatie gebracht die, uh, die niet had gemoeten en ook ons publiek op die dag. En daar, uh, ja, dat is natuurlijk heel spijtig. Denk je ook wel eens van, wauw, dat, dat had ook ik kunnen zijn? Ik had ook ruzie met hem kunnen krijgen. Ja. Nou ja, niet. Ja, misschien. Ik, nou ja, klinkt <laughs> misschien gek, maar ik, ik had dat liever gehad als uh, die mevrouw. Ja. Als, ja, als, als, je, als... je ziet op de een of andere manier had kunnen voorkomen dan wat er op die dag is gebeurd, dan hadden we dat gedaan. Ja. Dus uh, ja, nou ja, goed. Het, is, het heeft niet zoveel zin om te, om te filosoferen van als dit of als nee. dat. Dus het is gebeurd zoals het gebeurd is. En uh, ja, dat, dat gaat ons nooit meer over, overkomen. Dat geef ik je op een briefje, en, uh, maar het is wel gebeurd dus we hebben ons daar wel uh, over beraden en we hebben de aanpassingen gedaan en we hebben Bokito nu nog en we, ja, en we hebben ons bezoek nog wat elke dag weer een fantastische dag in Dierijden Blijden beleeft, Inclusief Bokito? Met Bokito. Ja, nou Ben, ongelooflijk bedankt. Um, ik stel voor dat jij die apenbrokken uh, aan Bokito gaat geven. Gaan we doen. Gaan we doen. Uh, uh, ga nog even mee dan? Ga ik nog even met je mee, dat vind ik ook wel leuk. Is goed. Um, en dan uh, stel ik voor dat we vandaag weer hard aan het werk gaan. Dat gaan we zeker doen. We gaan er een mooie dag van maken. Dankjewel. Ben. Okay. En dankjewel, je wel, verslaggever Kasper van Rest... die iedere week weer vroeg op stap gaat om te ontbijten... met iemand die in het nieuws is of geweest is... zoals vandaag de verzorger van Bokito, de gorilla die vier jaar geleden ontsnapte. In 2013 is het zover. Dan wordt in Zuid-Korea de Wereldraad van Kerken georganiseerd. De grootste bijeenkomst van kerkelijke gezanten in de wereld. Vandaag wordt er alvast een voorschot opgenomen. Ongeveer duizend vertegenwoordigers van kerken van over de hele wereld... komen samen in Kingston, Jamaica. Daar vindt een vredesconferentie plaats. Zie het als een soort generale repetitie. En Nederland die heeft negen afgevaardigden gestuurd naar Jamaica. Klaas van der Kamp van de Raad van Kerken in Nederland... weet precies wat ze daar gaan doen. Goedemorgen. Het was niet zo moeilijk om negen mensen te vinden, zo'n snoepneisje naar Jamaica. <laughs> Ik denk wel dat ze het leuk vinden, ja. Maar dat komt uh, behalve dat het uh, een uitdaging is om uh, wat verder weg te mogen. Toch ook wel omdat het allemaal mensen zijn die uh, gepassioneerd zijn voor de vrede. Ja. En wij zeggen net, hè, het is een generale repetitie voor straks die Wereldraad in 2013. Klopt dat een beetje of, of zijn het totaal verschillende evenementen? Dat klopt wel wat u zegt. De wereldraten, daar komen de, de, de, de leiders van de van grote christelijke tradities bij elkaar uh, en, en, uh, om keuzes te maken. Hier uh, is een deel van die groep uh, aanwezig. Er zijn ook deskundigen die, die veel verstand hebben van de vredesvragen. En die daar de agenda voor een belangrijk deel ook voor voorbereiden. En die proberen om de, de vredesvragen op een, uh, op een niveau te brengen die, die passen bij deze tijd. Dus ja. Dat klopt wel. Uh, en... dat is de vredesvragen op niveau te brengen die pas bij deze tijd. Wat is nou zo'n doel van zo'n vredesconferentie? Wij hebben vanuit Nederland een paar doelen geformuleerd. Een van de doelen is dat we heel erg graag willen dat de ABC-wapens uh, de wereld uit worden geholpen. Dus met ABC-wapens bedoelen we de atoomwapens, de biologische wapens en de chemische wapens. En wij denken dat je nu een, een goed verhaal erbij kunt hebben... wat verschilt van bijvoorbeeld tien jaar geleden. Omdat, uh, als je nu kijkt wat de grote tegenstellingen zijn in de wereld... is dat minder tussen uh, grote landen onderling. Maar het is heel vaak dat het, laten we zeggen, rebelachtige opstanden... Uh, revoluties binnen een land zijn... Ja. En, en als je dan die, die grote wapens, atoomwapens of chemische wapens... als je die inzet in zo'n conflict... dan is dat zo buitenproportioneel en ook niet nodig... Uh, zelfs uh, de agressoren hebben kunnen met, met, met andere wapens toe... dat we denken, je hebt nu een, een, een, nog een steviger verhaal... dan je tien ja. jaar geleden al had. Maar, dat is dan maar één van de doelen. Maar hoe werkt dat dan vervolgens? Want dat, dan gaat u met z'n allen zitten en dan bepaalt u dat. En hoe gaat het dan? Bij wie gaat u aankloppen dat de wapens de wereld uit moeten? De ABC-wapens? Nou, je moet je voorstellen... Dus t, Duizend mensen zijn er bij elkaar. Dat, dat is de, de, de infrastructuur van, van, uh, van, van de 200 uh, landen die, uh, waar dus mensen zitten die als ze weer terugkomen uh, uit Kingston in hun eigen samenleving, ook tot in de haafwater van die samenleving zitten. Dus die negen mensen die vanuit Nederland daar zijn, die zullen bepaalde vragen nemen ze mee en uh, verwoorden ze naar Rosenthal, naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar is dat ook waarom u helemaal naar Jamaica bent gegaan? Wat zegt u? Is dat ook waarom je helemaal naar Jamaica bent gegaan? Nou ja, je moet een plek kiezen ergens op de wereld waar je elkaar ontmoet. En, uh, dus men heeft voor Jamaica gekozen. Uh, het had ook in andere landen kunnen zijn, maar dat, dat roleert, zal ik maar zeggen. Heel, uh, het kon niet uh, via Skype. Wat zegt u? Het kon niet via Skype. <laughs> Er gebeurt heel veel via Skype op, uh, op, op, op uh, het gebied van, van uh, contacten tussen kerken. Maar in het persoonlijk contact gebeurt het natuurlijk toch nog net even iets anders dan wanneer je via Skype een telefoongesprek voert. Ja. En straks zitten dan die negen afgevraagd, die komen dan terug in Nederland, die zitten dan straks bij de minister aan tafel, bij Oerzotaal. Ja, dus, dus ik noemde één van de doelen, dat zijn die ABC-wabels, dat is ja. typisch iets wat je uiteindelijk op politiek niveau uh, regelt. Een andere doelstelling is dat, je, dat er uh, gekeken wordt hoe vredesvragen met, met je levensstijl te maken hebben. Dus uh, als het goed is komen we de ook met vragen terug voor de, voor de kerken zelf en voor de manier waarop mensen hier het leven inrichten. richten. Ja. En, en dan kom je bij hele praktische dingen als: uh, wat voor levensstijl heb jij? Uh, uh, in hoeverre beïnvloedt dat de vredesvraag? Als ja. jij overmatig veel energie gebruikt, trek je een wissel op internationale verhoudingen. Nou, daar als hebben ze in de... Jamaica een truc op gevonden, volgens mij. Nou, wat is die truc? <laughs> nou, Thailand staat toch redelijk bekend omdat ze flink veel blauwen daar? En, en blonende mensen maken geen ruzie. Dat is op zich wel waar. Het is wel iets te cynisch om het zo om het okay. te bekijken. Ja. Ja, u doet het maar met de heer waarschijnlijk en dat, uh, dat zal ongetwijfeld ook werken. Uh, u gaat daar uh, met z'n allen vergaderen en laten we hopen dat u een stapje dichterbij komt uh, bij de wereldvrede. Klaas van der Kamp van de Raad van Kerk in Nederland. Dank u wel. Tot de dienst. Het is 11 minuten voor zes. U luistert naar Radio 1. Nu al wakker Nederland. Ondernemers die energie produceren en daarbij het milieu amper belasten... kunnen vanaf 1 juli in aanmerking komen voor de nieuwe subsidieregeling duurzame energieproductie. Donderdag wordt hierover overgesproken in de Tweede Kamer. En wij spreken alvast met de VVD-energie-woordvoerder Dene Leegte. Um, er was voorheen al een subsidieregeling voor duurzame energieproductie. Waarom moet er eigenlijk een nieuwe komen? Ja, Die oude regeling dat was eigenlijk een hele slechte regeling omdat er niet echt een grens zat in de hoeveelheid geld die, die beschikbaar kwam voor duurzame energie. Plus het feit dat het vaak een loterij was. Dus mensen die het inschreven wisten niet of ze het kregen en dat werd willekeurig toegepast. Nou daar is een streep onder gezet. Dus het is nu een eindige regeling die ook uit de begroting is gehaald. Een beetje technisch, maar je gaat nu via je energierekening betalen. En daardoor weet je zeker dat het geld uh, er is. En je weet zeker waar je het gaat aangeven. Dus in die zin is het een verbetering. Dus u gaat morgen alleen maar zeggen dat het een fantastisch plan is en vooral doen? Nee, ik ga zeggen dat ik het een verbetering vind, maar dat wij tegen subsidies zijn. Subsidies betalen we uiteindelijk ook zelf en uh, dat maakt het duur. En het moet een overgang zijn en ik zou morgen ook pleiten dat we uh, naar een leveranciersverplichting moeten gaan. Omdat daarmee uiteindelijk de markt zijn eigen keuzes kan maken. Maar het is uw eigen kabinet, dus u gaat nu tegen uw, uw eigen kabinet in? Ik ga niet tegen mijn eigen kabinet in. Um, uh, we gaan die SDE plus regeling zoals die is gaan we steunen. Mm -hmm. Maar het moet wel duidelijk zijn dat dat voor de VVD een, een eindige regeling is. Dus voor deze periode is dit wat het is. Maar we moeten natuurlijk verder kijken. En als we echt werk willen maken van duurzaamheid, dan kan dat niet met subsidies. Dus dan moeten we helemaal van alle subsidies af die hier omtrent zitten? We moeten af van subsidies, ja. En kijkt u dan een beetje jaloers naar China? Waar ze, iedereen ging ervan uit dat het de meest vervuilende economie ter wereld wordt. Ja. Maar ondertussen, uh, ineens uit het niets... zijn ze vreselijk uh, groene ontwikkelingen gaan steunen. Uh, zijn ze aan het investeren in groene stadsbussen... Ja. in zonnepanelen, noem het maar op. Ja, China is nog steeds de meest vervuilende economie... hoewel ze wel goede dingen doen. Maar ze bouwen iedere week een kolencentrale... en 0,06 duurzame energie. Dus in die zin kunnen ze nog een grote slag slaan. Maar je moet ook niet vergeten dat de, de potentie van duurzame energie... die is ook best gering. Als je kijkt naar Duitsland, waar ze zeven kerncentrales hebben uitgezet... als je dat zou moeten veranderen in windmolens... dan moet je 9000 windmolens bouwen. Als die 500 meter uit elkaar moeten, zit je ongeveer 4500 kilometer van Amsterdam naar Tripoli. En als je dat in Nederland zou willen plaatsen... is dat een baan van 9 kilometer breed... van Groningen naar Heerlen. Dus de ruimtelijke inpassing van duurzame energie, omdat de potentie relatief groot is. Het hoeft niet allemaal windmolens te zijn natuurlijk. Je hebt ook waterkrachtcentrales. Uh, uh, mensen kunnen zonnepanelen ja. op hun dak uh, plaatsen. Klopt, maar we hebben weinig bergen in Nederland. Dus de waterkrachtcentrale potentie is ook niet zo groot. En zonnepanelen, ja, als je alle daken vollegt in Nederland... is het ongeveer 4 procent. Dus ja, het is een potentie. We moeten zeker die kant op gaan. Daar is de VVD een grote voorstander van. Maar in de tussentijd kernenergie moet kernenergie wel... gaat ook niet voor altijd mee. De, de, nee, en dus ga je nu kernenergie doen... om die duurzame mo bronnen mogelijkheid te geven. Ja, en dan hebben we dus eigenlijk al hè, over energie... en CDA, GroenLinks, en Partij van de Arbeid, zeggen... weet je wat, we moeten een Nationaal Energieakkoord ja. uh, afsluiten. Hoe kijk je daar tegenaan? Nou, je hebt alleen een akkoord nodig als je dingen wil uitsluiten. En omdat de VVD niets wil uitsluiten en alles wil faciliteren... omdat wij zien dat je een enorm energietekort krijgt... heb je zo ook geen energieakkoord nodig. Ja, maar zo'n akkoord hoeft toch geen alternatieven uit te sluiten? Nou, dat is wel wat ze doen, want ze willen geen kernenergie... en dus moet je oplossingen vinden die vreselijk veel geld kosten met subsidies... om toch aan die energievraag te kunnen voldoen. Dus je bent tegen zo'n nationaal energieakkoord... omdat kernenergie wordt uitgesloten? Nou ja, als het energieakkoord is dat we alle middelen gaan faciliteren... dus zowel wind, zon als kernenergie, dan ben ik daar natuurlijk voor. Maar daar heb je geen energieakkoord nodig, want dat is wat we in principe al doen. Maar is het niet al veel te lang uh, losgelaten... Want er wordt al jaren, decennia gesproken over um, uh, alle uh, vormen van energie die er te verzinnen zijn. Alles is aan het opraken, alles is een probleem aan het worden. Um, ondertussen, blijkbaar, gebeurt er niet genoeg om het, echt definitief, uh, het probleem definitief uit de wereld te helpen. Nee, en dat heeft ermee te maken dat politici, uh, althans in het verleden, vooral geneigd zijn geweest om voor technieken te, te kiezen. En dan kies je dus voor zonne-energie en dan ga je daar een subsidieprogramma voor opzetten. als de pot is leeg... Ja, dan je kies die, je kies -en voor om ja. geen afspraken te willen maken, geen, geen akkoord te willen sluiten in ieder geval. Nee, wat, wat ik voor kies is te zeggen dat we een percentage, bijvoorbeeld 14% duurzame energie moeten krijgen. En dat we vervolgens aan de Nuon en de Essenten overlaten om dat in te vullen. Maar heeft u ook een visie voor de verre toekomst? Kijkt ja, u de... ook echt ver vooruit en zegt u van we willen uh, in dat jaar van kernenergie ook af zijn? Want die dag komt ook. Uh, nou, uiteindelijk willen we af van fossiele brandstoffen. En wanneer dat is, dat kan ik niet goed inschatten. Ik heb geen glazen bol. Wat belangrijk is, is dat we minder CO2 gaan uitstoten. En dat we dus duurzame energie en kernenergie nodig hebben. om in die doelstelling te voldoen. Want we moeten wel een energierekening houden die betaalbaar blijft. Goed. U heeft nogal wat, uh, wat werk te doen, dus met, uh, met uw partij en in de Tweede Kamer en al die akkoorden. Uh, het algemeen overleg over die subsidieregeling die uh, vindt donderdag plaats. En u bedankt voor uw komst naar de studio. Dat u hier was vanochtend. VVD Tweede Kamer, meneer René Leegte. Graag gedaan. Het was misschien wel te mooi om waar te zijn. In oktober 2009 werd het Belmeniet register ingevoerd. Consumenten konden op internet aangeven dat ze niet meer gebeld wilden worden... door bedrijven die hun diensten probeerden aan te smeren. Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder, maar telemarketing is nog steeds de wereld niet uit. Zo loopt menig energiemaatschappij, bijvoorbeeld de regels aan zijn laars. En dat moet nu maar eens afgelopen zijn, vindt de politiek aan de telefoon. Afke Schaat, Tweede Kamerlid van de VVD. Goedemorgen. Goedemorgen. Twee weken geleden kreeg Nul nog een flinke boete, omdat ze consumenten telefonisch lastig hadden gevallen. Hoe kan dat nou uh, dat bedrijven zich niks aantrekken van het Belmaniet-register? Nou, het Belme Niet-register is een succes, er zijn 5,6 miljoen, miljoen abonnees hebben zich daar al uh, ingeschreven, maar toch zijn er steeds meer telemarketeers die de regels uh, weten te omzeilen. Zo kun je bijvoorbeeld, uh, als je onderzoek doet en niet verkoopt, kun je mensen nog steeds bellen. En, en wat ook mogelijk is, is dat uh, als je ergens klant bent, dus van een energiemaatschappij, dan kan dat bedrijf je ook nog steeds, uh, steeds bellen, en dat, uh, dat verwachten mensen niet, want die denken dat als je ingeschreven staat bij het Belma Niet-register, dat geen enkel bedrijf je niet meer kan bellen. En dat is dus niet zo. Dus dat, dat is wel verwarrend. Maar dat mensen dat denken is voorstelbaar, want het heet bel me niet-register. Ja. Precies, dus ik kan me dat ook helemaal, helemaal voorstellen. Maar nu ik er uh, ja, als politicus in ben gedoken, heb ik al deze twee voorbeelden gevonden. En er zijn er nog wel veel meer uitzonderingen die er zijn om, uh, om toch nog steeds te kunnen bellen. En uh, ja, bedrijven zijn natuurlijk uh, slim, de marketeers zeker. Dus die, uh, die weten steeds beter hoe, uh, hoe ze de regels kunnen, kunnen omzeilen. Maar als je zo'n register hebt en vervolgens word je alsnog gebeld, is het dan -niet, niet gewoon een mislukking? Nou, het is zeker geen, geen mislukking, want uh, ja, de, zoals gezegd zijn er heel veel mensen daarbij uh, aangesloten. En uh, ja, zijn er zijn dus regels dat, uh, dat niet lukt dat elke uh, telefoonbestand gebruikt kan worden en je gebeld kan, uh, kan worden. Maar we moeten wel goed kijken van, ja, dat, uh, dat het niet uh, uh, te ver gaat nu en dat er toch steeds meer bedrijven komen die je nog steeds weten te bellen. Dus dat ga ik ook aan de minister vragen in het debat vandaag, van hoe we dat toch, uh, toch kunnen, kunnen voorkomen. Maar gaat u alleen die vraag stellen of gaat u ook concreet met voorstellen komen? Nee, ik ga even eerst de vraag stellen, omdat uh, ja, ik eerst zeker wil weten wat, uh, wat de uitzonderingen zijn, hoe het nu precies gaat, wat, uh, ja, wat de praktijk is. En, uh, en dan kunnen we daar uh, ons op, uh, op aanpassen en misschien wet- en regelgeving uh, aanpassen. Maar ik wil eerst kijken waar de minister mee komt. Maar wordt het niet tijd om wat strengere wetgeving te verzinnen voor privacy van in dit geval klanten? Nou ja, ik weet niet of dat we met wet- en regelgeving uh, de, de, dat kunnen verbeteren, zoals gezegd. De, de maar het idee van zo'n een register was dat uh, de sector zichzelf een beetje kon reguleren... en dat dat niet allemaal opgelegd hoefde te worden. Ja. Um, maar blijkbaar zijn ze er niet toe in staat. Kunnen ze die verantwoordelijkheid nou, ja, niet dragen? Ik, uh, ik wil eerst even kijken hoe, uh, hoe, uh, hoe hete soep uh, gegeten wordt. En uh, dat wil ik aan de minister vragen. Hoeveel, hoeveel klachten, ik wil ook weten bij Considijs hoeveel klachten er nu binnenkomen. Dus ik wil eerst de feiten op tafel hebben voordat, uh, voordat we iets gaan, uh, gaan aanpassen. Maar ik krijg in, uh, zelf in ieder geval genoeg signalen dat, uh, ja, dat, uh, dat het wel weer erger lijkt te worden dan, uh, dan, een, dan een aantal jaar geleden. Toen, uh, toen het infofilter is omgezet in het Belmeniet-register. Wordt u zelf ook lastig gevallen? Nou, op mijn mobiele telefoon word ik wel eens lastiggevallen. gevallen. Op mijn vaste telefoonnummer eh, eigenlijk nooit. Maar mobiel eh, heb ik ook wel eens eh, mensen aan de, aan de telefoon. Maar ik moet zeggen dat ik ook nog niet ben, ben ingeschreven. Ik vind ook nog niet dat het de spuigaten uitloopt. Dus ik sta ook nog niet in zoveel bestanden. Maar eh, ja, ik ben wel eens eh, gebeld. Ja, en ik neem ook aan dat u aan de minister gaat vragen hoe dit, uh, of er ook iets kan worden gedaan dat bedrijven het niet meer gaan omzeilen. Want dat gebeurt natuurlijk ook. Hè? Dat, dat er met een andere reden wordt gebeld en er wordt gedaan alsof u al klant bent of dat ergens hebt ingevuld. Ja, nou, dat, dat mag, mag dus niet. Maar je mag bijvoorbeeld wel bellen uh, als je onderzoek doet. Dus uh, een onderzoeksbureau, uh, dat, dat, dat, dat is niet geregeld in het uh, Belmenietregister. Maar als er een dus, ander doeleind bij zit, eerst een onderzoek om vervolgens iets aan te smeren? Ja, maar dat mag dus niet. Dus je mag wel vragen bijvoorbeeld of, uh, of de Telegraaf een goede krant is. Maar je mag uh, abonnementen uh, een uh, aan smeren. Ja, uh, ja. En dat mag we ook niet zeggen, want wij zijn onafhankelijk van onbroek WNL. Uh, afgeschaard vandaag dus later dat uh, debat. Dankjewel, Tweede Kamerlid voor de VVD voor de toelichting. Graag gedaan. En uh, wie we wel altijd mogen aanprijzen, zijn onze eigen collega's van Omroep WNL. Want het loopt tegen zes uur. Dat betekent dat onze uitzending er bijna op zit. Maar gelukkig beginnen de collega's op tv. Over een klein uurtje op Nederland 1 met ochtendspits. En Pestatrice is deze ochtend weer Peter Grijze. Petra Grijze. Peter, goedemorgen, wat ga je doen? Nou, wanneer je bij de dokter uh, slecht nieuws krijgt, ja? dan weten mensen achteraf vaak niet meer wat de dokter nou precies heeft gezegd. Terwijl dat wel hele belangrijke informatie is. Wij hebben de initiatiefnemer van de koppatiënten in de studio. En die moest straks gaan voorkomen ja. dat je niks mist van zo'n gesprek. En uh, ja, misschien herken je het wel. Als nieuwe ouders in de wolken zijn uh, van hun eigen baby... dan geven ze, ze de gekste namen werkelijk. Mensje, Dutch... Tom Tom, kan ook. Slaan we door. We gaan het erover hebben. En we hebben commentator Arend-Jan Boekenstein in de studio en hij geeft commentaar op Dominique Strauss-Kaan, natuurlijk de topman van het IMF en de Arabische lente. Dat straks in ochtendspits van 7 tot 9. Nou, wij gaan zo een naar huis, zodat we om 7 uur kunnen kijken op Nederland 1 naar ochtendspits. En vanavond natuurlijk om half 7 is Omroep WNL er weer hier op Radio 1 met Avondspits. En vergeet niet te kijken vanavond iets voor half 9. Uitgesproken WNL op Nederland 2 met onze eigen Joost Eertmans En ook hier op de radio gaat Radio 1 gewoon verder. Straks na het nieuws van 6 uur uh, zitten Marcel Oosten en Lara Rensen weer klaar met het Radio 1 journaal. Volgende week zijn wij er weer om 2 uur met Nog Steeds Wakker Nederland. Een hele wakkere dag. Voor Wakker Nederland. Omroep WNL.